8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Militairen mogen hun uniform weer aan buiten de kazerne... en in Siberië zijn verdachten opgepakt voor de brand in een winkelcentrum. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. De politie in Siberië heeft vier mensen opgepakt... in verband met de brand in het winkelcentrum gisteren. Daarbij kwamen zeker 53 mensen om het leven. Onder de arrestanten is de huurder van de plek waar de brand is ontstaan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er zouden kinderen hebben gespeeld met een aansteker... maar er zijn ook berichten over brandstichting door hangjongeren... en kortsluiting. Het dak van het winkelcentrum in Siberië stortte in door de brand. De hulpdiensten hebben daardoor nog niet alle plekken in het pand kunnen bereiken. Maar 15 procent van de huurders is tevreden met zijn huurhuis, meldt de Telegraaf, op basis van de ING Woonindex. Veel van de huurders die niet tevreden zijn hadden graag een koopwoning gehad, maar kunnen die door de stijgende prijzen niet betalen. Ook vinden ze dat hun huurhuis te veel kost voor wat ze ervoor terugkrijgen. Mensen die wel een koophuis hebben zijn veel vaker tevreden over hun woning. Tweederde zegt in het ideale huis te wonen. Pornoactrice en stripper Stormy Daniels heeft in een langverwacht interview met de Amerikaanse televisie geen bewijs geleverd voor een seksuele ontmoeting met president Trump. Daar had haar advocaat eerder op gehint. Daniels vertelde wel dat ze in 2011 in Las Vegas is bedreigd omdat ze haar verhaal wilde openbaren. De stripper beweert dat ze in 2006 onbeschermde seks had met Trump... vlak nadat de jongste zoon van de president werd geboren. Trump ontkent de affaire, maar zijn advocaat heeft Daniels wel betaald... om een zwijgcontract te tekenen. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalaanse steden... zijn bijna 100 mensen lichtgewond geraakt, onder wie 22 agenten. Zeker drie mensen zijn opgepakt. Er waren gisteren demonstraties na de aanhouding... van separatistenleider Puigdemont in Duitsland... Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje. Daar wordt hij gezocht voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Belgische paters van de Sint Sixtus-abdij zien af van een rechtszaak... tegen de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. De paters waren boos dat de supermarkt zonder toestemming... hun trappistenbier heeft verkocht, terwijl het bier normaal gesproken... alleen aan particulieren wordt geleverd. Ook waren de paters er niet blij mee dat Linders de flesjes... voor bijna 10 euro per stuk verkocht... Terwijl de abdij er minder dan 4 euro voor rekent. Nu de supermarkt heeft beloofd het bier niet meer te verkopen, ondernemen de paters geen juridische stappen meer. Het weer nog in het hele land plaatselijk dichte mist, met uitzondering van Limburg en de Wadden. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af... met vooral vanmiddag lokaal een regenbui. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt met in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. En het wordt dan ongeveer 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een stevige maandagochtendspits. Ruim 530 kilometer staat er nu. En de, de meeste vertraging zie ik vooral rondom Rotterdam. Ook uh, problemen door de mist... die trouwens nog steeds in het hele land voor hinder zorgt. Dichte mist. Daardoor zijn de aantal spitsstroken niet overgeven... Open. Onder meer die op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daardoor loopt het alvast op de N9 vanaf Berg tot aan Akersloot. Dat kost je zeker een half uur extra. Dan maar beginnen met de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Het is langzaam rijden tussen Leidsendam en Vlaardingen-Oost. Dat komt omdat de linkerbuis van de benelux Tunnel dicht is. Daar is het een en ander beschadigd geraakt aan het plafond. Volgens Rijkswaterstaat gaat het zeker nog een half uur duren... eer daar de tunnel weer open gaat. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan het beste kiezen voor de A13... Wat verder speelt is de vertraging op de A20. Door die problemen op de A4 van de hoek van Holland naar Gouda. Tussen Afrit Westerlee en knopend ketelplein 11 kilometer met bijna een uur vertraging. En er was een auto met pech in de Westerschelde tunnel blijven staan. Daarvoor is de tunnel even dicht geweest. De N62 is dat van Borselen naar Gent. Ruim een half uur vertraging nog tussen Borselen en Hoek.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 Het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over acht is het. Jarenlang moest defensie bezuinigingen... maar nu krijgen de militairen weer meer geld. Het totaalbedrag loopt de komende jaren op tot anderhalf miljard euro. Later vandaag presenteert minister Ank Bijleveld de plannen voor defensie. En één ding is al uitgelekt... de militairen mogen in het openbaar weer hun uniform dragen. Jean Deby is voorzitter van de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was sinds 2014 verboden... He, om dat uniform in het openbaar te dragen, dat had dan te maken met de terroristische dreiging. Was dat verbod ook echt nodig, vond u? Nou, ik vond uh, dat het nodig was. Uh, vanwege het feit uh, dat uh, zo'n verbod natuurlijk niet uh, voor niets uh, genomen wordt. Dat, zal, uh, dat wordt altijd genomen op basis van de informatie die uh, de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst levert. En ook de militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst levert. En kennelijk uh, is de situatie nu gewijzigd, waardoor uh, de minister heeft kunnen besluiten om de uniformen weer te laten dragen door de militairen en openbare ruimte. Maar u was het er toen dus wel mee eens met die maatregel... maar volgens mij is het dreigingsniveau niet veranderd in Nederland. Nee, maar het belangrijkste is altijd dat er goede afwegingen worden gemaakt... analyses gemaakt worden door de AIVD en de MIVD... en op basis daarvan neemt de minister een besluit. Maar du dus kan nu kan het wel... En kennelijk zijn die dreigingsanalyse zo dadelijk dat de minister kan besluiten om het uniformverbod op te heffen. Ja, en, en daar bent u het wel mee eens? Um, ja, want heel veel militairen hebben aangegeven de afgelopen jaren dat het langzaam toch weer tijd werd om het uniformverbod op te heffen. Zodat ze zich ook kunnen presenteren in de openbare ruimte. Want dat vonden dat ze maar niks. He? Eigenlijk vonden ze de maatregel Prek. maar niks, begrijp ik. Dat is waar. Heel veel militairen hadden zoiets van: 'Wanneer zijn militairen we laten zien dat we militair zijn, gewoon in de openbare ruimte?' En dat willen we doen. Uh, maar uh, de minister heeft op basis van de informatie van uh, beide diensten destijds besloten dat het uh, verstandiger was om dat niet te doen. Dus en dan uh, moet je res respecteren, maar militairen waren het er wel niet mee eens. Maar goed, die maatregelen worden dus nu teruggedraaid. Uh, dat gaat zij vandaag bekendmaken, de minister van Defensie, Ank Bijleveld. Uh, het gaat ook over de cijfertjes en het geld. Uh, tot anderhalf miljard euro erbij. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, voor heel veel militairen in de organisaties is het van essentieel belang... dat er heel veel geld naar personeel gaat. Personeel in de zin van dat er personeel behouden wordt. Want op dit moment lopen de vacatures op naar de 8.000... van de 52.000 banen die er zijn bij de Defensie. Dus er zijn hele grote zorgen op het personeelgebied. Dat betekent ook dat eenheden... ...gericeffeld worden in de zin van dat daar waar een compagnie of een squadron wat minder bezet is... ...dat de personeel wordt overgeheven dan een ander squadron... ...om voldoende mensen te hebben om te kunnen oefenen en te kunnen trainen. En daarnaast is het zo dat de hier behoefte heeft... aan heel veel uh, nieuwe militairen die moeten instromen. Die organisaties, daar moet, de opleidingscentrum, moeten daar verder voor uitgebreid worden. Meer capaciteit, uh, meer kwaliteit moet er ingebracht worden... om dat ook allemaal te kunnen realiseren. Ja, dat dus, maar ook materieel moet, moet verbeterd worden. Vervangen worden wellicht. Is die anderhalf miljard genoeg? Nee, verre van. Uh, die is helemaal niet uh, genoeg. Uh, het is een uh, kleine aanzet. Uh, als je moet groeien naar het... Uh, 2% van het bruto binnenlandse product, zoals afgesproken is binnen de NAVO, betekent dat dat de begroting met 8 miljard structureel verhoogd moet gaan worden. En 1,5 miljard is natuurlijk geen 8 miljard. Dus er moet de komende jaren nog veel geïnvesteerd worden in defensie. om defensie te kunnen laten herstellen. En vervolgens om ook het oude materieel, wat vaak 30, 40 jaar oud is, om dat te kunnen vervangen. Ja, maar anderhalf miljard en 8 miljard, daar zit een hele hoop ruimte tussen. Dat is correct en dat betekent dat er ja, voor de politiek Den Haag nog heel veel werk aan de winkel is de komende jaren om dat budget op te hogen van Defensie. Gaat u nou vandaag naar de minister toe om te luisteren of hebt u in de achterzak ook nog een wensenlijstje? Uiteraard hebben wij al vakbonden altijd wensenlijstjes in onze achterzak. Maar ik hoop dat de minister ons blij maakt met de invulling van een deel van het wensenlijstje. Maar goed, dat zullen we in de loop van de dag zullen ja. we dat horen. En, en dat is dus vooral dat verhaal personeel. Er moet gewoon uh, genoeg personeel bijkomen. Genoeg personeel bijkomen. Maar ook de, de hele instroom, uitstroom, doorstromen. En loopbaanperspectief voor personeel. Daar moet echt iets aan gebeuren. Want op dit moment gaan heel veel ervaren onderofficieren. Uh, onderofficieren en officieren verlaten de keismar. Dat is uh, doodzonde. En daar moet je gewoon uh, echt veel maatregelen voor nemen. Om dat uh, te voorkomen. Plus dat uh, we behoefte hebben aan heel veel jongeren. Uh, mensen in de organisatie, ook die moet je op een goede manier opleiden... en uh, zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om uh, te trainen, om uh, te oefenen. En daar hoort ook bij dat uh, heel veel oud-materieel uh, vervangen wordt... zodat oh. mensen met nieuw materieel, de, modern materieel, kunnen trainen. We gaan met u luisteren naar de minister vandaag... als zij de Defensienota presenteert. Dus de plannen voor de komende tijd voor de Defensie. Jean Deby, voorzitter van de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel, hoort u... Ja, de zomertijd. Voor sommige mensen was het vanochtend uh, misschien best lastig, even dat uurtje verschil. Um, die hebben daar nog wel een tijdje last van, maar uh, voor dieren zoals wilde zwijnen en edelherten valt het ook allemaal niet mee. De ochtendspits valt nu namelijk samen met het tijdstip dat zij van het ene naar het andere natuurgebied lopen. En dus gebeuren er meer ongelukken in deze periode. Op de Provinciale Weg bij Ermelo was het gisteren meteen al raak. Dit is er eentje, de eerste slachtoffer van de zomertijd? Dit is de eerste slachtoffer van de zomertijd die achter op de bak ligt van de auto. Een wildzwijn? Ja, een wild zwijn van uh, net geen jaar oud. Ja, dat is nog een kleintje, ja. Ja, dat is nog een kleintje. Die uh, kunnen zo'n beetje hier op de Veluwe zo'n beetje 70, 80 kilo uh, worden in gewicht. En deze schat zo'n beetje 30 kilo. Ja. En waar heeft hij hem gevonden? Hier uh, iets verderop in de berm lag hij vanmorgen dood. Ger Verwoerd is de boswachter hier in de buurt. S'avonds ja, worden ze actief. We tippelen hier de hei op. Uh, gaan hier de weg over om in dat grote gebied... hier waar ook nog heiden en wat graslanden liggen... Uh, te gaan forageren. Ja. Dus ze moeten hier op een moment die weg over. Alleen wat je nu ziet... is dat in één keer de ochtendspits... een uur vroeger is. De tijd is verzet. En dat valt nu net samen met de ochtendschemering. Straks in de loop van het seizoen... wordt het steeds beter. Dan wordt het... Steeds vroeger licht En dan uh, verschuift zeg maar, uh, de beweging van die dieren meer naar de vroege uren toe. En de, ja, de spits blijft op hetzelfde moment. Dus het uh, probleem lost zich vanzelf op. En voor een deel is het ook op te lossen door toch een klein beetje alert uh, op pad te gaan. En ja. zeker vroeg als je in de Schemen door de bosrijke gebieden rijdt van Nederland... Ja, dan is het even opletten geblazen. Waar moet je op letten? Het uh, is altijd heel goed, is sowieso altijd belangrijk om uh, de bermen goed af te scannen... op de aanwezigheid van dieren... Mocht zo'n dier in één keer voor je auto komen, dan is het belangrijk om in ieder geval niet uit te gaan wijken. Zeker niet uh, richting tegenliggen dat dus is natuurlijk risicovol. Ander ding wat belangrijk is, dat je niet tegen een boom opkomt. Want een boom is natuurlijk vele malen harder dan het lichaam van een, uh, van een dier. Ja. Laadbak gaat even open van pick-up, dan kunnen we hem wat beter zien. Oh. Dat is wat bloederig, want dat komt door de klap. Je ziet hier de voortandjes. Oh ja. Komt dat bloed uit de neus? Ja, komt dat bloed uit de neus. Dat komt gewoon door de klap die het dier gehad heeft. Twee hoektandjes. Die zijn nog uh, van een big, zeg maar. En op het moment dat hij een jaar geweest is, dan komen daar wat grotere hoektanden doorheen. En bij een mannetje worden die zo heel groot. En ja. een mannetje noemen we keiler... krijgt hij op een gegeven moment van een soort slachtanden, zeg maar. En die kunnen uh, wel vier, vijf centimeter uit de bek steken. Dus het dier heeft nog een melkgebit. dus hij is nog geen jaar oud. Voor alle mensen die nu zitten te luisteren in de auto. Hè? Wat moet je nou doen? Heeft u een goede tip? Voor wat je moet doen als je wel een dier aanrijdt. Nou, belangrijk is om uh, toch zo snel mogelijk een uh, plekje te zoeken... waar je veilig kan parkeren. Mocht je toevallig een zwijn geraakt hebben... is het niet verstandig om daar zo 1, 2, 3 heen te lopen. Uh, Waarom niet? Uh, omdat een zwijn, uh, zeker als hij gewond is, niet altijd aardig hoeft te zijn. Kan hij zelfs gewoon ronduit gevaarlijk zijn. Probeer wat afstand te houden. Probeer te voorkomen dat het dier gaat wegvluchten. Waardoor ja, dat dier weer nagezocht moet worden met een hond. Dat zijn allemaal dingen die last zijn. Maar dat geeft ook bij een dier, zeker als er alle mensen omheen staan te kijken... geeft onnodige stress bij een dier. Bel de politie zo snel mogelijk. Die kan zorgen dat er een boswachter ter plekke komt om de zaak verder af te handelen. Dus voor mij is het dagelijks werk. Eén keer per dag wordt hier wel een dier aangereden uh, in uw regio. Ja, zeker wel. Soms nog wel meer. Er zijn, zijn weken dat het heel weinig is en er zijn momenten dat piekt. En soms zijn er, heb je wel drie, vier uitdrukken per avond of nacht of ochtend. En dit is dus zo'n piek hè? nu met de zomertijd. Hoeveel ja. extra dieren worden er aangereden? Um, ik denk als ik het zo even inschat, uh, dat het zo gauw tussen de 10 en de 20 procent hoger is. Zeg maar grofweg zo'n 15 procent meer aanreiningen. Wat gaat u nou met hem doen? Deze is niet meer geschikt voor consumptie. Dus die wordt uh, op een rustige plek in het bos wordt die neergelegd... als voedsel voor andere dieren weer. Dat was een bijdrage vanuit Ermelo gisteren dus. U bent gewaarschuwd. De bijdrage was van Josephine Trehi. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. De 230 medewerkers van het OM in Noord-Nederland gaan op cybercursus. Dat meldt de Leeuwarden Courant. Het OM wil daarmee een vuist maken tegen computercriminaliteit... en meer cybercrimezaken voor de rechter brengen. Vorig jaar bracht het OM in Noord-Nederland 22 van dit soort zaken voor de rechter... en dit jaar moeten dat er minstens 30 zijn. Farmaceut Novo Nordisk, de grootste leverancier van insuline in Nederland... slaat alarm over de doorgeslagen nadruk op kosten in de zorg. De directeur zegt dat diabetespatiënten onder druk van verzekeraars... oude medicijnen krijgen omdat die net iets goedkoper zijn... dan moderne middelen, schrijft het FD. En dat terwijl de nieuwe medicatie niet veel duurder is dan de oudere en ook veel efficiënter werkt. En buitenlandse media schrijven over moderne koplampen... die soms een gevaar zijn voor andere bestuurders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Royal Automobile Club. LED- en laserkoplampen rukken op en bieden weliswaar veel beter zicht... maar twee derde van de ondervraagden zegt regelmatig verblind te worden... door die nieuwe koplampen. Een VN-werkgroep gaat volgens de auto-organisatie... met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag. En het hoofd van het VN-wereldvoedselprogramma... waarschuwt voor een nieuwe migrantencrisis in Europa... door de instorting van islamitische staat, dat schrijft AP. Extremisten trekken volgens hem richting de Sahel... een gebied in het noorden van Afrika waar 500 miljoen mensen wonen. De directeur zegt dat IS-militanten in dat gebied samenwerken... met andere extremistische groepen... waardoor daar buitengewone moeilijkheden ontstaan. En NSN Next heeft een reconstructie gemaakt... van de stemmingen rond de donorwet... Verschillende Kamerleden waren essentieel voor die wet... waaronder 50-plus-leider Henk Krol. Hij wilde eigenlijk tegenstemmen, maar stemde na twee telefoontjes toch voor. Eén van die telefoontjes was van zijn neef Fons, een nierpatiënt... die hem vroeg om voor te gaan stemmen. En ook VVD-senator De Grave stemde voor... nadat hij een ontmoeting had gehad met een jonge hartpatiënte. Fiele nieuws nu met Jolanda van der Velden. Het is een behoorlijk drukke maandagochtendspits. Er staat veel meer dan gebruikelijk. Vooral rondom Rotterdam nog steeds veel vertraging. Dat komt door de afsluiting van de linkerbuis van de Beneluxenol. Daardoor loopt behoorlijk vast op de A4... tussen Leidsendam en Vlaardingen-Oost... meer dan een uur vertraging. Het alternatief, de A13, Den Haag rotterdam is inmiddels ook vastgelopen. Tussen het Prins Klausplein en Rotterdam nu een half uur vertraging. Een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knoop het Ridderkerk en Afrit Rotterdam Centrum nu. 20 minuten vertraging, de rechte reishok is dicht. 18,5 en minuut over acht is het. Terwijl u op één oorlog, is in Amerika dat uh, lang verwachte interview uitgezonden... met pornoactrice Stormy Daniels... over haar vermeende seksuele contacten met president Donald Trump. Dat kan voor de president grote gevolgen hebben... vooral omdat Daniels zwijggeld heeft ontvangen om daar niet over te praten. Vanochtend vroeg sprak ik erover met Amerika-deskundige Victor Vlam... die had zijn wekker namelijk ook gezet, heeft dat hele interview gezien. En ik vroeg hem vond hij het verhaal van deze Stormy Daniels geloofwaardig. Ik vond haar relatief gezien geloofwaardig. En dat zit erin dat de details die ze in het verleden vertelde in 2011... dat die komen overeen met wat we sindsdien te weten zijn gekomen over Trump. Zij zei bijvoorbeeld het feit dat Trump haar complimenteerde. Ze zei, jij bent speciaal, je doet me denken aan mijn dochter... Andere vrouwen die seksuele relaties hebben gehad met Trump... die hebben gezegd dat Trump dezelfde dingen heeft gezegd. Dus dat ja, is dan iets wat het verhaal ietsje geloofwaardiger maakt. Laten we even luisteren naar die Stormy Daniels... wat zij zegt over die ontmoeting, dat ze dus seks had met Donald Trump. Je was 27, hij was 60. Were you physically attracted to him? No. Not at all? No. Did you want to have sex with him? No. But I didn't, I didn't say no. I'm not a victim, I'm not... It was entirely yeah. consensual. Oh, Yes. Yes. Ja, ze had dus vrijwillig seks met hem, zegt ze, met, uh, met Trump. Uh, er was ook sprake van dat zij beeldmateriaal zou tonen. Um, ja. en, en dus bewijs, zou je zeggen. Heeft ze dat ook gedaan? Nee, dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft specifiek erover gezegd dat uh, mijn advocaat heeft me geadviseerd om daar niets over te zeggen. Uh, dat was wel opmerkelijk, want zij heeft zelf uh, gezegd eerder deze maand in een rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen Trump, dat er sprake is van bepaald beeldmateriaal. De speculatie in de Amerikaanse media was direct van wat voor beeldmateriaal is dat dan? Want uh, er zijn al een aantal foto's van Stormy Daniels en Trump zelf in omloop. Dus als het alleen maar een foto is waar ze op poseren om, en, en, en dat ze gewoon vriendelijk naar elkaar kijken, dat is niet zo vreselijk bijzonder. Dus de speculatie in de Amerikaanse media was direct... het gaat hier om naaktfoto's van de president. Nou, of dat zo is, dat weten we niet. We zijn hier op dit vlak helemaal niks wijzig geworden. Uh, zij zegt van het beeldmateriaal, uh, daar ga ik gewoon verder niks over zeggen. Uh, dat zou kunnen zijn omdat ze wellicht op een later moment... Uh, dat wil nog veel vrijgeven. Stormy Daniels is een meester in het bespelen van publiciteit... en die moet steeds maar een klein stukje van het verhaal vertellen. Maar het kan ook zijn... Dat het er gewoon echt niet is, dat ze aan het bluffen zijn, feitelijk weten we dat niet. En dan uh, is dus het verhaal dat ze zwijgeld heeft aangeboden gekregen. Uh, laten we daar ook even naar luisteren. Was it hush money to stay silent? Yes. Um, the story was coming out again. Um, I was concerned for my family and their safety. Ja, zwijgeld dus. Ze vertelt waarom ze dat geld heeft geaccepteerd. En ze vertelt dus dat ze bedreigd is. Hoe ging dat dan? Ja, die bedreiging zit hem erin dat uh, zij in 2011... dus dat interview heeft gegeven en dat dat uh, niet is gepubliceerd... omdat dat tijdschrift dat het interview afnam... nou ja, dat is door de Trump-campagne of door de Trump-medewerkers... eigenlijk destijds uh, uh, gedreigd met een lawsuit. Maar desalniettemin is iemand op een parkeerplaats naar haar toegekomen... en die heeft tegen haar gezegd van... je kunt hier beter niets meer over vertellen... het zou toch zonde zijn als er iets met die dochter van jou zou gebeuren... Nou, dat heeft zij natuurlijk opgevat, inderdaad... precies zoals het waarschijnlijk was bedoeld, als een bedreiging. En dat was voor een reden voor haar om er in ieder geval... een lange tijd stil over te blijven. En wat betekent dit nu allemaal voor de president, Donald Trump? Nou, het, het, het punt is, het, het is natuurlijk aan de ene kant een schandaal... in de zin van dat, dat politieke consequenties mee kan brengen... dat het gênant voor hem is. Het feit dat sommige vrouwelijke kiezers misschien denken... van hier moeten we niks meer hebben. Maar er zit ook een hele serieuze juridische component aan. En dat is het feit dat daar inderdaad zwijggeld is betaald. En dat dat zwijggeld elf dagen voor de verkiezingen is betaald. En dat maakt het mogelijk een illegale campagne-donatie. Het punt is namelijk, je mag niet zomaar geld geven... wat een campagne ten goede komt. En dit geld is gegeven aan Stormy Daniels om haar niet naar buiten... Te te laten komen met dit verhaal. Want dan zou Trump waarschijnlijk de verkiezingen zijn verloren. De advocaat van Trump zegt: van daar wist meneer Trump helemaal niks van. af. Ik heb dit helemaal op eigen initiatief gedaan. Sterker nog, ik ben niet eens terugbetaald door meneer Trump. Maar dat is natuurlijk niet zo heel geloofwaardig. Het feit dat de de, de, de advocaat van Trump die al jaren met hem samenwerkt... dit zonder enig medeweten van Trump doet, dat gelooft eigenlijk helemaal niemand. En daarmee zou je dus te maken krijgen met een overtreding van de wet... en daarmee lijkt het heel erg op het Monica Lewinsky-schandaal. Het ging daar in het wat Bill Clinton deed het ging niet per se alleen om de affaire... het ging om het feit dat hij er later over loog. En hier is ook de cover-up het grote probleem. Dat zou allerlei onderzoeken in de hand kunnen werken... En, nou ja, goed, dat kan grote gevolgen hebben voor de president. Amerika-deskundige Victor Flam was dat over dat interview... met de, de pornoactrice Stormy Daniels. Vannacht uitgezonden op de Amerikaanse tv in het programma 60 Minutes. En dan is deze plaats best toepasselijk. Uit 1969, Marvin Gaye.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 Alsjeblieft. Ja. Donderdag live vanuit de Bijlmer. Geef dat ik niet hoef te leiden. Het jaarlijkse muzikale Paasevenement. The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat Met onder andere Tommy Christian, Lennon's Grace en Brain Power. The Passion. Donderdag om vijf over half negen. Live op NPO 1.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 Laat je meeslepen door 9 eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. NPO Radio 1. 1 minuut voor half 9: de hoofdpunten van het nieuws. Starters op de woningmarkt hebben het naar eigen zeggen in 10 jaar tijd niet zo zwaar gehad als nu. Drie kwart van de starters wil een huis kopen, maar door de hoge huizenprijzen lukt dat vaak niet. En daarnaast betalen ze relatief veel huur... waardoor ze weinig geld opzij kunnen zetten voor een koophuis. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft allerlei maatregelen bedacht... om in de steden de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te vragen... voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen. En ook wordt er extra geïnvesteerd in laadpalen voor elektrische auto's. Het begrotingstekort van Frankrijk is gedaald tot 2,6 procent. Daarmee komt Frankrijk voor het eerst in elf jaar onder de norm die de EU heeft vastgesteld. De economische cijfers zijn een meevaller voor de regering van president Macron. In november kreeg Frankrijk nog een waarschuwing van de Europese Commissie vanwege het begrotingstekort. De Amerikaanse vuurwapenfabrikant Remington Outdoor... heeft uitstel van betaling aangevraagd. De firma kamp met een zware schuldenlast en dalende verkoopcijfers. Daarnaast lopen er veel rechtszaken tegen Remington... van nabestaanden van de schietpartij op een school in Sandy Hook in 2012. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. De weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Hallo, Jurgen, Goedemorgen. En de vraag is, hoe lang blijft die mist nog hangen eigenlijk? Ja, dat kan nog wel 1 à twee uur duren. Kijk, de zon die komt natuurlijk nu wel flink op. En dat betekent ook dat de mist langzaam gaat oplossen. Maar ja, we hebben daar een uurtje meer de tijd voor nodig sinds dit weekend. Het wordt wat later licht en dan is de mist ook net even wat later verdwenen. Nou ja goed, dat moeten we nog even mee doen. kan het verkeer echt wel hinderen op veel plaatsen in ons land. Alleen in het uiterste noorden van het land zijn de zichten veel beter. In de buurt van Vlissingen en bij Maastricht. En verder moet je eigenlijk op de meeste plaatsen gewoon rekening houden met die verraderlijke mist. Ik denk zo... Vanaf een uur of tien dat de zichten echt op de meeste plaatsen wel duidelijk beter moeten gaan worden. Gaat de zon ook af en toe schijnen? Vanmiddag stapelwolken erbij en een enkele bui, vooral in het binnenland, 7 tot 10 graden wordt het. En morgen? Ja, mooi is een ander plaatje. Uh, het is bewolkt. Het regent van tijd tot tijd, uh, vooral in de middag. In de ochtend is het in het noordoosten nog meest droog, met misschien nog een klein beetje zon. Maar veel moeten we ons daar ook weer niet bij voorstellen. 8 of 9 graden op de thermometers. Zelfde temperatuur op de woensdag. Ook dan uh, van het westen uit een actief regengebied met langere tijd regenval. En pas donderdag wordt het langzaam weer wat beter en gaan we de zon weer wat vaker zien. Dankjewel, Marco. De mist is de spelbreker ook voor de mensen op de weg. Jolanda van der Velde, dat merk je aan het aantal kilometers file. Dat zeker. En ook aan het aantal ongelukken. Uh, zo blijven de spitsroken vanwege de mist dicht op de A9 en ook op de A50. En dat merk je dan vooral op de A9 en de N9 in Noord-Holland. Wat verder speelt is de flinke vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Leidsendam en knopend ketelplein 16 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Nog steeds is daar de linkerbuis van de Beneluxenol dicht. Dus het een en ander aan het plafond beschadigd. Uh, er is iemand druk bezig om dat te herstellen. De escape route op de A13 van de Rotterdam is ook volgelopen. Tussen Den Haag en Delft-Zuid ruim een half uur vertraging. Sowieso was het een drukkere ochtendspits. Wat verder ook nog opvalt is het ongeluk... nee, kapotte auto op de A1 richting Amersfoort. Tussen naar de Vesting en Hilversum Noord een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. De A16 ook een ongeluk van Breda naar Rotterdam. Tussen knoopend Ridderkerk en Rotterdam Centrum 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht op de parallelbaan. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... is vastgelopen bij knooppunt Ketelplein vanaf de afrit Westerlee. Zeker een uur vertraging. En een medisch uh, spoedtransport is onderweg ook op de A20. Daardoor tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer met drie kwartier vertraging. De linkerijshoek is dicht. Dit is Klaas. Je ziet het niet. Maar hij staat me daar toch een partij te shinen? Zongebruind, getrimd snorretje en tien blinkende zonnepaneeltjes op zijn dak. Iedereen kan nu even een paneeltje pakken. Voor een scherpe prijs, kies een van de toppanelen op energiedirect.nl... en zie meteen wat je bespaart. Energiedirect.nl. Lekker shine. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid. Beleef de romantiek in het noorden van Friedrich tot Turner in het Groninger Museum. Het eerste grote overzicht van de romantische schilderkunst uit Noord-Europa. Nu in het Groninger Museum. Sharon heeft als student de tijd van haar leven. Het campusterrein is voor haar de plek waar ze leert, werkt en leeft. Bij het creëren van oplossingen houden wij rekening met mensen als Sharon. Wij zijn ET Osborne, managers en consultants met een missie. We maken de wereld graag wat mooier. Mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor Sharon. Kijk wat wij voor Sharon betekenen op slash sharon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 Het is bijna vijf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Straks op deze zender, over iets minder dan een uur, begint hier Spraakmakers met Guylaine. terug. Ja. Jullie hebben een Goeden, beetje in Oostenrijk gezeten en nu weer vol de tegenaan. Skier. En wat is de stelling in stand.nl? Die gaat over de defensiebegroting. De nieuwe defensiebegroting toont te weinig ambitie. Dat is de stelling. Later vandaag komt het ministerie van Defensie natuurlijk officieel met de begroting naar buiten. De conceptversie hebben we in de Volkskrant al kunnen zien. Daarin staat te lezen dat er anderhalf miljard wordt uitgetrokken. Jullie hadden ook al even de vakbonden Jean Deby, daarover. Het overgrote deel wordt dus gebruikt om achterstallig onderhoud weg te werken. Dus je zou kunnen zeggen, het blijft behelpen. Zeker als je leest dat de minister en de staatssecretaris constateren dat de dreiging voor terreur en voor voor cybercrime alleen maar groter is geworden. De slagkracht van ons leger dus zeker niet met dit bedrag. De kwetsbaarheid van de Nederlandse samenleving... voor een maatschappelijke ontwrichting vanwege die dreigingen... wordt expliciet genoemd. Ook de NAVO-norm van 2 procent halen we bij lange na niet. Want Dan zou je 8 miljard moeten investeren in plaats van de anderhalf miljard nu. CDA, ChristenUnie had natuurlijk in de verkiezingscampagne gezegd van minimaal 2 miljard erbij. Nou, dat redden we dus allemaal niet. Vandaar die stelling, de nieuwe defensiebegroting toont te weinig ambitie. Maar misschien moeten we zeggen, we zijn een klein landje, andere landen redden het ook niet. Dus dit is het maximaal haalbare. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site standpunt.nl. De bevolking van Servië krimpt. En daarmee vindt, nee, daarom moet ik zeggen, vindt de Servische regering dat er meer kinderen moeten worden gemaakt. Vrouwen moeten ook eerder aan kinderen beginnen. De regering is daarom met een campagne begonnen, maar die valt niet bij iedereen even goed. Ontdekte correspondent Mitra Nazar. Toeval of niet, zelfs de Servische inzending voor het eurovisie Songfestival dit jaar is een liedje met de titel Nova Detsa, Nieuwe Kinderen. Dit is een heel belangrijke toespraak voor de toekomst van Servië. Zo begint president Alexander Vucic een van zijn vele persconferenties. Toespraken die live op tv worden uitgezonden en soms een uur of langer duren. Als we zo doorgaan, dan stopt onze natie te bestaan. In 2060 zullen we met de helft minder zijn. En dan is het gedaan met ons, zegt hij met een heel ernstig gezicht. De boodschap van de president is helder. Er moeten meer kinderen komen. En om dat voor elkaar te krijgen, moet er geld vrijkomen per kind dat geboren wordt. De hoogste bedragen per maand voor een derde en een vierde kind. En voor dat geld, concludeert de president, hoeft een vrouw alleen maar kinderen te krijgen en verder niks anders te doen. Even de straat op. ook campagne vlaade de Boede, Vishabhaba. Wat vindt u van de campagne? Nou, kinderen zijn toch het mooiste wat er bestaat, zegt, de, zegt deze gepensioneerde vrouw. Maar waarom zouden vrouwen hier tegen zijn? Vroeger hadden we meer kinderen. En toen hadden vrouwen ook andere verplichtingen, maar ze klaagden er niet over. Ik Ga even naar een jonger iemand, een jonge vrouw hier. Misschien de toernierplan, de boeddhistische bibba, misschien de chauvinistische plan. De hele toon van deze campagne is chauvinistisch, misplaatst, verschrikkelijk ouderwets, zegt zij. Ze. Het instituut voor demografie en sociale wetenschappen. En hier moeten ze alles weten over hoeveel kinderen er geboren worden en wat het probleem nou precies is. Srbija već više od dvije desen je belaži negativan prirodni priražaj. In 2017 zagen we het laagste geboortecijfer... in de afgelopen 100 jaar, zegt onderzoeker Mirjana Rasjevic. De oorzaken zijn dezelfde als in andere Europese landen, zegt ze. De groei van de emancipatie van vrouwen. Mensen maken bewustere keuzes voor betere kwaliteit van leven... en kiezen daarom voor minder kinderen soms. Maar in andere landen, zegt ze... wordt een lager geboortecijfer vaak gecompenseerd... door een hoger migratiecijfer. En in Servië zijn beide negatief. Het probleem is dus eigenlijk dat veel Serviërs emigreren naar het buitenland... en niet meer terugkomen. Maar de campagne richt zich vooralsnog alleen op de nieuwe baby's. Geloof het of niet, dit is de minister van Defensie, Alexander Voelin die speciaal een persconferentie belegde om te laten weten... dat het leger er alles aan zal doen om het geboortecijfer omhoog te krijgen. Dit werd onderwerp van veel spot. Wat gaat het leger doen? Gaan er soldaten worden ingezet om meer kinderen te maken? Nee, het defensiepersoneel krijgt nog wat extra geld als er kinderen komen. Waar ook veel om gelachen wordt, zijn de eerste slogans... die de campagne moeten gaan dragen. Liefde en baby's, dat is wat we nodig hebben. En krijg kinderen, wacht niet te lang, uitroepteken. De reacties to de slogans were like. Are you with us? Are you really with us? Ik praat met feminist en opiniemaker Adriana Zagariavich. De regering slaat de plank volledig mis met deze campagne, Vincent. People, especially women, as if there are no men in in this picture at all, uh, who are requested to produce to reproduce more and who are in a way vilified because they are not reproducing. Vrouwen, en alleen vrouwen, alsof mannen er niets mee te maken hebben... worden gepusht om zich sneller voor te planten... en verketterd als ze dat niet doen, zegt ze. In this way, you encourage women to simply uh, stay at home... And, and be mothers and mothers only. Turn women into into in a machine for giving birth... and then what do women do apart from giving birth? Een bijdrage van onze correspondent Mitra Nazar. Dan naar Rusland. Dodental door een brand in een winkelcentrum in de stad Kemerovo in Siberië loopt snel op. Tot nu toe wordt de melding gemaakt van zeker 53 doden, onder wie ook 11 kinderen. En nog steeds 16 mensen worden vermist. Volgens correspondent David-Jan Godfraar kan het nog wel even duren tot het definitieve dodental bekend is. Dat er zoveel onduidelijkheid is, dat komt doordat sommige plekken in dat winkelcentrum nog niet bereikbaar zijn en daar dus de hulpdiensten niet kunnen zoeken. En dat heeft te maken met rookontwikkeling en hitte. Uh, dus ja, later vanochtend zullen we ongetwijfeld uh, meer trieste berichten krijgen. Wat is er bekend over de toedracht tot nu toe? Nou, eigenlijk nog helemaal niks. Er zijn verschillende lezingen. Uh, er wordt gezegd dat kinderen, want er waren veel kinderen in het winkelcentrum vanwege het begin van de voorjaarsvakantie, uh, met een aansteker hebben gespeeld. Uh, anderen zeggen dat er sprake is geweest van kortsluiting. En de eigenaar van het winkelcentrum die wijst naar een groep hangjongeren die er regelmatig uh, rondhangt. Daar hebben ze ook melding van gemaakt uh, bij de politie al eerder. En die zouden dan mogelijk brand hebben gesticht. Hoe het ook zij, uh, bekend is dat nog niet. Uh, dat zal dat zal ook dat nadere onderzoek moeten uitwijzen. Is het een oud winkelcentrum eigenlijk? Nee, het is, het is eigenlijk groepnieuw. Of gloed, Het is in 2013 geopend. Dus ja, aan de ouderdom kan het niet liggen. Uh, het barst eigenlijk van zulke soort winkelcentra in, in Rusland. En wat je vaak ziet. is dat er aan brandveiligheidsvoorschriften. eigenlijk uh, ja, heel vaak weinig wordt gedaan. Ook in dit geval zouden wanden be bekleed zijn met, uh, met plastic. En dat kan erop uh, duiden dat. Uh, als, als reden dat dat vuur zo snel om zich heen greep... en er daardoor zoveel slachtoffers zijn gevallen. Want er komen vaker van dit soort branden voor in, in dit soort winkelcentra. Ja, zeker. Niet alleen in winkelcentra... maar ook in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, uh, clubs. Uh, daar vallen dan vaak tientallen... Uh, in een enkel geval zelfs meer dan honderd doden bij. En dat niet alleen. Er vallen uh, in, in Rusland jaarlijks duizenden doden bij, uh, bij branden. En dat heeft dan vaak te maken... juist met het ontbreken van, uh, van, van brandwerende materialen. Dat soort dingen. En dat is dan vaak weer het gevolg van corruptie. Uh, eigenaren van gebouwen die uh, de een of andere ambtenaar een handvol geld toeschuiven... om maar niet aan allerlei voorschriften te hoeven voldoen. Want dan wordt de bouw natuurlijk goedkoper als het niet hoeft. En dat was David-Jan Godfrau, correspondent in Rusland. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, in de Volkskrant een reportage over professioneel zwerfvuilraper Dirk Groot. Hij noemt zichzelf zwerfinator. Hij verloor twee jaar geleden zijn baan en verdient zijn brood... met onderzoek en voorlichting naar zwerfafval. En deze keer is hij in een VMBO-klas in Amsterdam... en laat die scholieren zien wat de gevolgen kunnen zijn van zwerfvuil. Bijvoorbeeld dode albatrossen, wie er maag uitpeilt van afval... dat ze per ongeluk hebben opgegeten. Ja, de hele klas noemt het zwaarzielig... maar geeft direct toe ook wel eens plastic op straat weg te gooien. De zwerfinator houdt overigens precies bij waar en welk afval hij vindt... en maakt daarover rapportages voor gemeenten. En bijna een kwart van het vuil wat hij heeft aangetroffen... bestaat uit blikjes. Een uh, opvallende ontwikkeling aan de grens. Het is vrij normaal dat Nederlanders naar België gaan om te tanken... maar Belgen met een dieselauto komen tegenwoordig ook naar Nederland. Door een Belgische accijnsverhoging... is diesel in Nederland opeens een stuk goedkoper. Deze Belgen hebben dus een goede reden om naar ons toe te komen. Ja, nooit genoeg. Hè? Tax, tax, tax. Altijd maar meer, meer, meer. Het schuldt hem wel veel. Hè? Het is bijna 20, 30 cent per liter. Dus, uh, dus veel geld. Hè? Ja, het zijn twee koffies. Hè? <laughs> <laughs> Ongeveer toch. Benzine is in België trouwens wel weer goedkoper dan in Nederland. En de boa-constrictor heeft Aruba in de wurggreep. Volgens de Telegraaf zijn vakantiegangers en eilandbewoners... in de ban van de boa's. Als gevolg van de gunstige weersomstandigheden de afgelopen maanden. Door de hevige regenval krijgen vrouwtjes in één klap 30 nakomelingen... en het dier heeft geen natuurlijke vijanden op het eiland. Het Nationaal Park haalt de dieren op voor een pijnloze euthanasie... Ze worden namelijk in de vriezer gelegd. Daar gaan ze slapen en vervolgens gaan ze dood. Toeristen hoeven zich geen zorgen te maken, zegt een eilandbewoner. Want de boa's wagen zich niet tussen de strandbedjes of bij de cocktailbars. En AT5 schrijft over een man die geen zin had om te betalen... voor parkeren op de oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. Dat is al zo'n uh, 5 euro per uur daar. Hij dacht een goede truc te hebben bedacht door zijn kenteken af te plakken... zodat de scanauto die niet kon registreren. Maar dat mislukte, want hij was zo lang bezig met het afplakken... dat de politie hem al had gezien. De agenten hebben de tape van het kenteken gehaald... en een boete uitgedeeld van 130 euro. Vierde nieuws dan, Jolanda van der Velde. En met goed nieuws over de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar is nog maar één rijschok dicht bij die benelux Maar het gaat nog steeds heel erg traag tussen Leidschendam... en Knopend Ketelplein. 14 kilometer, meer dan een uur vertraging. Een ongeluk met vijf auto's op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en Knopend het Vonder een half uur vertraging. De linkerrijschok is daar dicht. Dit is het nieuwe van Raccoon soon. En de rest van Raccoon en Soen, dat is hun liedje. Het is tien minuten voor negen. Er is een heuse cricketrel aan de gang in Australië. De cricketploeg die ligt daar onder vuur... omdat de Aussies vals hebben gespeeld in een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het hele land is daar nu in rep en roer. Een reportage hoort u van onze correspondent, Robert Portier. Schande. De Australische kranten zijn het voor één keer allemaal met elkaar eens. In chocoladeletters schreeuwen ze het vandaag van alle voorpagina's. Schande. Het bedrog van de Australische cricketploeg is dan ook fenomenaal. Deze Australische cricketcommentator hield het amper droog. Do you not remember being as disappointed in an Australian team? It was just so blatant and so stupid. It was disappointing, hugely disappointing. The leider is 310. Sorry, I'm getting a bit emotional. In essentie is cricket een simpele sport. De bowler gooit met de bal en probeert de stokjes te raken die verderop staan opgesteld. De slagman probeert dat te voorkomen. Lukt het toch om die stokjes om te gooien, dan is de slagman uit. Natuurlijk kun je proberen om gewoon zo hard mogelijk te gooien, maar je kunt ook proberen om effect te geven aan de bal. En als je cricket kijkt, dan zie je dat de bowlers de bal veel wrijven en met spuug proberen te bewerken. Als één kant van de bal ruwer is dan de andere kant... dan kun je er namelijk meer spin aan geven. Vandaar dat ze dat proberen. En dat mag ook allemaal. The leadership group knew about it. Um... Wat niet mag, is dat je externe middelen gebruikt om de bal te bewerken. En dat is precies wat de Australiërs hebben gedaan. Bowler Cameron Bancroft verborg plakband in zijn broekzak. Om stiekem de bal mee te bewerken in de hoop meer grip op de bal te krijgen. Use some tide, get some granules van de rough patches on the wicket en try to change the condition. Wat nog erger is, is dat Bancroft niet op eigen houtje handelde, maar het deed in opdracht van zijn captain. Het Australische team brak daarmee willens en wetens met de cricketregels. Dat gebeurt echt zelden. En oud-captains van het Australische cricketteam reageerden vernietigend. Australian cricket now the integrity Australian Cricket is the of the world, world sport. Wat de zaak er niet beter op maakt, is dat Australiërs er zelf als de kippen bij zijn om anderen te bekritiseren. Als ze denken dat het niet eerlijk verloopt. Afgelopen week nog klaagden de Australische cricketers... dat het publiek in Zuid-Afrika zo onsportief was. Op veel sympathie kunnen ze dan ook niet rekenen. We deze morgen... Uh, shocked en bitterly verantwoordelijk. Cricket is de nationale sport van Australië. In het land is met afgrijzen gereageerd op het voorval... en op de gevolgen die dit gaat hebben op de reputatie van het nationale team. Our cricketers... are role models. And cricket... Is synonymous with fair play. Dit is de minister-president. Hij eist snelle en harde maatregelen. De Australische Cricketbond heeft niet veel keus. Ze zullen door het stof moeten en een voorbeeld moeten stellen om de schade te beperken. Maar dit bedrog gaat absoluut in de geschiedenisboekjes. En wie wel eens kijkt naar cricket... die weet dat commentatoren graag historische feitjes meenemen in hun verslagen... Het bedrog van Australië zal de ploeg nog jaren en misschien decennia lang achtervolgen. Robert Portier was dat. Dan Roel Pauw, die is op een basisschool in Utrecht. Daar zijn inloopdagen voor mensen die misschien het onderwijs in willen. Roel, zijn daar al geïnteresseerden bij jou? Ja, daar zijn geïnteresseerden. Eentje heeft zich uh, inmiddels uh, genesteld tussen een groep leerlingen van uh, groep 3-4. Het is uh, Meta Vos. Uh, er zich een beetje ik ben net in de kleutergroep gaan kijken... en nu zit ik in de middenbouw bij groep 3-4. Nou ja, dus u bent nog niet geschrokken van al die herrie bijvoorbeeld? Uh, nee, daar ben ik niet van geschrokken. Nee, nee. Ik vond het vanochtend begin heel leuk. Uh, de kleuterjuf begon heel leuk met de kinderen, met de gitaar. En uh, deze groep is bezig met lentekriebels. Uh. Spannend onderwerp voor die kleintjes. Uh, ja, juf Anke. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, u heeft uh, ooit HEAO gestudeerd en rechten. Uh, waarom overweegt u nu om het onderwijs in te gaan? Uh, nou, een paar jaar geleden was het best moeilijk zeg maar, om een uh, baan te vinden. Mm -hmm. En een paar jaar geleden heb ik dus al een gesprek gehad met de Marnix Academie. En met een, uh, met een directeur van onze school. En toen waren er eigenlijk meer kansen voor de jonge leerkrachten. Yeah. Maar omdat er nu wat meer tekorten komen. Uh, uh, wil ik nu proberen die stap te maken. Maar me eerst oriënteren of het inderdaad iets voor mij is. Uh, dus ik ga vandaag kijken in het basisonderwijs en woensdag ook. En morgen ga ik kijken bij het voortgezet onderwijs. Eén ding valt me meteen al op. Als u aan het woord bent, is iedereen stil. Volgens mij is dat een heel goed voorteken. Ja, dat weet ik niet. Want uh, ik heb wel een keer een proefje gedaan op een computer. Dat ging over orde houden. En uh, ja. dat liep niet zo goed. Nou, u heeft ook een uh, tweelingzus, heeft u me verteld... Uh, die wel in het onderwijs is uh, gegaan. Uh, dus daar heeft u al een heel goed voorbeeld aan. Uh, ja, dat klopt. Uh, zeg maar, toen we jong waren, wij zeg maar, wij lijken heel erg op elkaar. We doen alles hetzelfde. Uh, uh, en toen heb ik heel bewust gekozen om een totaal andere studie te gaan doen. Oh, ja. Maar ik vond het wel altijd heel leuk om met kinderen te werken. En dat zie je ook wel terug in mijn vrijwilligerswerk. Uh, ik heb mm -hmm. ook zeg maar, training gegeven aan uh, ja, de F's, uh, jonge okay. kinderen. Ja. En uh, ja, ik merk het ook met onderwerpen waar ik mee bezig, uh, mee bezig ben eigenlijk. Ook zeg maar, vreedzaam om dat binnen de hockeyclub ook te brengen. Dat heeft ook te maken met kinderen om dat tussen de oren te krijgen. Mm -hmm. En uh, dat ik da ja, daar ligt toch wel mijn interessegebied. Uh, en nu wil ik even uitvissen... of uh, welke leeftijdscategorie dan het beste bij mij past. Mieke okay, yeah. Hartog van de, de Basisschool Onderwijskoepel. Uh, ja, Iemand kan het wel leuk vinden, mm -hmm. maar hij moet het ook nog wel kunnen. Uh, om dat te testen is er een uh, zware selectie. Ja, als je besluit om uh, vanuit een andere beroepsgroep... naar het uh, basisonderwijs over te stappen om leraar te worden... dan kun je bij ons het zij-instroomtraject volgen... En dat betekent dat je twee jaar lang de PABO gaat volgen... en daarnaast gaat werken. Je krijgt dan ook meteen een baan. Maar je gaat eerst door de mangel zes maar weken. Maar voordat je kunt beginnen inderdaad, met zo'n uh, zijinstroomtraject... krijg je eerst een assessment wat zes weken duurt. En als je dat assessment positief afrondt... dan mag je gaan starten met de opleiding. Oké, okay, ja, en ik heb nog even nagevraagd, uh, Meta aan een paar leerlingen van uh, juf Sandra... die uh, deze, na deze week vertrekt. Je moet grappig, aardig, streng en gezellig zijn. Zit dat erin bij u? Ik vind het wel belangrijk dat je met humor dingen oppakt. Dus als een kind iets doet wat niet mag, dat je het met een grapje probeert op te lossen. Niet altijd meteen streng zijn. Maar een klein beetje streng moest wel. Vonden de kinderen. Nou, volgens mij komt dat wel goed. Tot ziens, kinderen. Dag Sinterklaas. Roel Pauw was dat in Utrecht. En Theo Radio 1. We proberen meer ruimte te maken voor mensen op straat... in plaats van alleen voor verkeer. En bent u volkomen eerlijk over wat die vergroening ons allemaal gaat kosten? Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf. Er zal veel moeten gebeuren in Nederland. En heel veel doen kost ook geld. Sven Kokkelman met één op één. Ja, maar het was niet echt een antwoord op de vraag, vond u wel? Eén gast, één interviewer en alle vragen die gesteld moeten worden. Als jullie die auto's uit de binnenstad willen weren... dan moet je er wel eerlijk bij zeggen hoeveel geld dat kost. Ik uh, wil daar heel graag eerlijk over zijn. Volgens mij hebben we er een half uur om daarover te praten. Elke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 Ga voor de actievoorwaarden naar volkskrant.nl/slash actie. NTO Radio 1.